Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Boven een luchtmachtbasis in België zijn drones gezien. De politie heeft onderzoek gedaan, maar de drones zijn niet gevonden. Ze werden waargenomen bij de basis Kleine Brogel... op ruim 10 kilometer van de grens met Nederland. Op die basis liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Vannacht zouden ook drones zijn gezien op een kazerne in de buurt. En Gisteravond werd het vliegverkeer bij de luchthaven van Berlijn stilgelegd... toen ook daar een drone was gezien... De Duitse politie heeft gezocht, maar kon de drone niet vinden. 125.000 huishoudens in Utrecht en enkele omliggende dorpen... moeten het kraanwater mogelijk nog dagen koken voordat ze het drinken. Dinsdag komt het waterbedrijf Vitens met een update. Het water is licht vervuild met de entrokokkenbacterie. De meeste mensen worden daar niet echt ziek van... maar voor kwetsbare mensen kan het vervelende gevolgen hebben. Het kookadvies geldt voor delen van de stad Utrecht... en onder meer Maarsen, De Beeld, Bunnik en Zeist... In Turkije is een veroordeelde cryptobaas doodgevonden in zijn cel. Farouk Özer zat een straf uit van 11.000 jaar... voor het oplichten van duizenden beleggers. Hij vluchtte in 2021 met ongerekend 37 miljoen euro. Twee jaar later werd hij opgepakt in Albanië... om vervolgens in Turkije berecht te worden. Sinds het afschaffen van de doodstraf in Turkije... worden vaker buitensporig hoge gevangenisstraffen opgelegd. Euser zat in een zwaar beveiligde gevangenis... Volgens de Turkse autoriteiten is hij zelf uit het leven gestapt. Vandaag is het een jaar geleden dat het dak van een treinstation instortte in Novi Sad. En daar staan tienduizenden mensen bij stil. Bij het station werden 16 minuten stilte gehouden, één voor elk slachtoffer. Na de ramp volgden maandenlange protesten tegen de Servische president Fucic. Het weer vanuit het westen steeds meer opklaringen, maar later vanavond en vannacht langs de kust kansen wat buien. Morgen overdag wisselvallig toevallig en tijdens buien ook kans op onweer. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzondere redenen En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Dat was ze dan, Cecilia. En uh, vorige week was zij hier aanwezig in de studio van ZFM Zandvoort. En wij gaan eventjes uh, ja, naar uh, Dave van der Dam. En dan hebben we het over bommetje. De temperatuur die stijgt en stijgt. Een nieuwe hittegolf bereikt. De thermometer slaat op hol.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 En ik spring en spet oh wat een goed gevoel Een bommetje, ja een bommetje Want dat is zo lekker cool Een bommetje, ja een bommetje Ik doe een bommetje, ja een bommetje Want dat is zo lekker cool Al ineens klinkt er een fluit hij roept de badmeester nu eruit. Ha! Denk maar niet dat ik zal gaan. Ach man, stel je, stel je niet aan. Ik roep iedereen erbij, want het is nog niet voorbij. We doen het. Een... Ja, een bommetje. En ik spring en spetter. Oh, wat een goed gevoel. Een bommetje. Ja, een bommetje. Want dat is zo lekker koel. Nat zo samen onderbroek. Wat maakt het uit? Dit voelt zo goed. Ze dus springen er nog een keer. We doen een bommetje. Ja, een bommetje. Gevoel. Een bommetje, ja een bommetje Want dat is zo lekker koel. Cool. Een bommetje, ja een bo -o -o Stil. Die lichter is niet waar. Ik wil, Oeh, baby. Staat die staat weer een man met een gebroken hart. Het vrok mij dan nog steeds But you ain't one Zie me met Chantal La in Amsterdam. Gaan we lekker Uit onze stekker Ja woeie Zo pak staat wel overvloed Cool ey Alse blakka net op brauw Bij mijn bal gehakt Percentages in mijn sap Uit een blik Geen tap Knallen hem op Mijn hoofd Naar achter gebogen En gaan. grappen. Hey. Jed Erik van Tijn, lijp het drinkt zo snel het is wonderbaar. Is er een fles, tappen wij het moet dan maar. Koning van de futuur van snakken bouwen. Beter gaan niet toe, want ze zijn zoet en zouden. En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. Ey.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 Voor ja. Dat was hier dan Tino Martin en uh, Mart Hoogkamer natuurlijk met de hartslag van de stad. En uh, ja, we gaan lekker uh, door met uh, wat lekkere muziek natuurlijk. Tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for you. En uh, ja, we gaan even een uh, technisch probleempje oplossen.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 Dat mag jij besteden, weten, Monica. Jij geeft mij elke nacht de mooiste dromen. Met je blauwe ogen heb je mij betoverd, Monica. Ik bewaar in de liefde van jou. Niet alleen, maar vandaag, maar iedere dag. Ik kan je niet vergeten, dat mag jij best weten. Oh.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 Dat jij zoveel geniet met mij Jij zal me nooit in de Jij kon ik vergeten Maar ik gaf niet op Ik bleef geloven Ik heb het geweten. Is dan Devin Donovan en uh, ja, natuurlijk uh, bij Zandvoort via 20 december uh, gaat hij hier optreden is dus Jan Smit natuurlijk. Uh, ja, de kerstuitzending van uh, Zandvoort via 20 december dus, van 2 tot uh, 7. En um, ja, wij gaan naar die uh, schöne blonde dame uit uh, Duitsland. En zij heet Helene Fischer. Een atemloos Dardinacht. Mijn lief is Van mijn, van mijn buur, Overal waar ik kom Ik steek bekend als bom Geen sixpack, maar een sekspack met veel testosteron mm -hmm. Ik kan goed weepen weep, weep. Lekker aan ster En daarvoor biek, ik alles meer en vies Zet je in posities, We gaan alleen voor k'n droom mm -hmm. Laat je bij de fysiën lamp. Dat is mijn boerenkracht, als ik baks dan is het oerend hard Op m'n balzak aan je kont gaat geplakt. vastgeplakt De hele hey. what the fuck, dit heb ik nog nooit gehad Nee, de snappen is schaak, van de reet, zo vet als een zaak betaald hey, dat, kom, brommers kieken op het trappen gaat Ga je mee, brommers kieken? Rond je rie, potje wiepen Schatje, kom eens, brommers kieken Volle reet, dikke tien Die brommen die doet, heng, heng, heng, heng Kom en we doen, heng, heng, heng, heng die bromma die doet, heng, heng, heng, heng, heng Die bromma die doet, man. Ik heb een seks, schoen, hangen in de kit. kit Kleep, klemmen, klem, me plug en een sweep. Sorry schat, ik weet niet eens hoe je heet Maar ja, we gaan toch bromskiken, man, we zijn hier op dit. Oeh, meisje, ik wil jou Je lichaam, die is wou Als het je stoort, dan zeg je Au, harm wil je stoppen nou? Hoe bedoel je, stop? Hou je bakken en focus op sap Noorden, dan komt dit uh, licht van pas Hokus pokus op m'n Kom op, focus en hou het vast Kan ik komen, word ik bedrogen Domino, en pas Ik ben een kwi, ja, bof, verdam Nu ben ik weer terug bij je af Ga je mee, brommers kieken? Rond je potje wiepen Schatje, kom eens, brommers kieken Volle reet, Die brommen die doet heng, heng, heng, heng, heng Kom aan we doen. Heng heng heng heng Die bromma die doet. Heng heng heng heng Die bromma die doet. Ma. Die bromma die doet. Heng heng heng heng Kom aan we doen. Heng heng heng heng heng Die bromma die doet. Heng heng heng heng Die bromma die doet. Ma. En Sovuneno. En uh, ja, blijf er lekker bij, want we gaan zo natuurlijk eventjes bellen. Hè. En met wie dat is, dat hoor je zo. Johan Kettenburg, en blijf bij mij. Entertainer, de klokjes van uh, 7 uur. Mijn naam is Frit. Ik zou zeggen, een hele goede middag nog. Langzaam stil, maar af op de klokken van 6 uur. Liefde, ik zweef nou door jou. Die ik veel van je hou Je vasthouden En je aanraken ...van deze plaats blijft bij mij... ...Johan Kettenburg hier bij ZFM. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur... ...Entertainingsview... Ondergetekende Fritte Heij. En aan de telefoon hebben we... ...Mike Riva. Ra Mike, een hele goede... ...ja, middag nog, hè? Ja, ja, het is nog middag ja. Het is, het is nog ja. net middag. Ja, klopt. Hé, hey, wat was je aan het doen? Ik heb uh, bij een vriend uh, mee geholpen... ...met een, uh, met een aanbouw meezetten. Aha, lekker. Dus, uh. Ja, in, ieder geval, je... uh, in ieder geval een, een dichthok, nou, hoop ik, uh, van de winter. Ja, nou niet dicht, maar de, mu maar de muren staan vast. Oké, okay, nou, goed. Uh, dan moet er ook nog een dak op, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Hé, <coughs> hey, maar uh, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw nieuw singel. Dat komt alleen door jou. Ja. Uh, ja. Hoe zou ontstaan? Ja, eigenlijk via mijn zangeres, uh, mijn, uh, mijn die... Uh... Die zoon die werkt uh, veel met de, met de producer en tevens ook de schrijver van, uh, van het nummer. Ja. Dus die, uh, die had eigenlijk deze plaat uh, liggen en uh, ik, had hem, uh, ik kreeg de demo eigenlijk te horen en toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Toen dacht ik van. Uh, toen nog je die is van mij. En, uh, ja, echt een plaat die ik uit zou willen brengen. Ja. Dus ja, ja zo, uh, in eerste instantie wilde hij hem nog niet wegdoen. Wilde hij later vast een keertje, een keertje doen, maar uh, uiteindelijk toch voor, me, voor elkaar kregen om het. Uh, ja, om het uit te mogen brengen. Ja, dus gewoon uh, dus eigenlijk uh, ja, geluk bij een ongeluk. Ja, inderdaad, klopt. Ja, dus uh, niks, niks specifieks, uh, zeg maar. Uh, hebben je nog aan, wat aan de tekst uh, gemordeld? Of, uh... Ja, er is wel het een en ander veranderd. En uh, melodie eigenlijk vooral, die is wel wat uh, moderner gemaakt. Het was wel een beetje uh, oudbollig. En uh, nou, ik ben zelf, uh, ben ik pas 23, dus ik ja. wil toch wel een beetje een jonge, jonge twist uh, eraan hebben. Ja, inderdaad. Nee, ja, dat is begrijpelijk. Ja, dus, uh, dat hebben we in ieder geval geprobeerd. Ja. Nou ja, in ieder geval een leuke single. Nou, dankjewel. Dat sowieso. en uh, ja, Heb je al wat, uh, want deze is nu eventjes, uh, eventjes uit. Ja, hij is in uh, vorige, ja, ik denk nou ongeveer anderhalf, twee maanden is hij nou uit, ja. ja. ja, ja. En, en, klopt. en ben je al stiekem ergens anders mee bezig? Ik ben al wel met iets anders bezig, maar... Uh, Wanneer? Ja, ik wil het ergens volgend jaar uit gaan brengen. Wanneer, precies, weet ik nog niet. Ik denk allemaal ergens in februari of zo. Een je tegen het carnaval, uh... Ja, misschien net erna, dus daar zijn we nog een beetje aan twijfelen. Ja. Ja, wie gaat geen, uh, geen carnavalsnummer uitbrengen, neem ik aan? Nee, nee, nee, klopt. Dat uh, oh. zit er niet in, denk ik, bij mij. Nee. <laughs> ja, helemaal niet, hè, carnaval. Of... Uh... Nou ja, ik weet nog niet zeker of ik er ben. Ik denk allemaal van wel hoor. Ik denk dat ik dit jaar wel ben. Maar dan, ik ben heel vaak ook met uh, carnaval op uh, windsport. Ja. Maar uh, ja, wie weet. Nou, nou sterk neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Ja. Misschien dat ik dit jaar wel gewoon uh, lekker uh, mega carnaval en. Uh, lekker daar op Ja, ja, ja misschien, uh, misschien zijn er wel wat uh, uh, optredens die dan plaats gaan vinden. En dan, uh, ja, dan blijf ik sowieso thuis natuurlijk. Maar anders, ja. uh, anders dan misschien, dan ben ik misschien wel weg. Ja, dan gewoon lekker de sneeuw in. Ja, ja, zeker weten. Gelijk heb je. hey en uh, wat, wat, wat zou dat dan gaan worden? Uh, in dezelfde genre of, of uh, wordt het totaal uh, iets anders? Uh? Ja, ik denk een beetje hetzelfde soort genre als mijn laatste plaat, alleen dan uh, ja, een beetje wat jongere tekst eroverheen denk ik. Ja, een een beetje, alles een uit. beetje zeg maar, gemoderniseerd. Ja, ja, inderdaad. Van inderdaad. deze tijd, ja. ja. Hé, hey, en, uh, nou ja, wie, wie, wie heeft uh, deze single geschreven? Dat is uh, Pieter van Schoten. Pieter van Schoten. Ja, en die, die komt uit het uh, plaatsje Zeeland uh, in Brabant. Dus ja. Oké. Okay. Hé, hey, en, uh, nou ja, wij kunnen mensen jou volgen. Ja, eigenlijk een beetje via de meest uh, gebruikte socials, uh, Instagram, uh, Facebook en TikTok. En dan gewoon uh, Mike Riva, M-I-K-E, en dan Riva met I-E, want dat, uh, dat wil nog wel eens fout gaan. Ja, maar ik denk dat, uh, dat je daar zo wel, toch wel naar voren komt, denk ik hoor, ook zonder hij e. Ja, wel, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Alleen, er zullen er waarschijnlijk meerdere meekomen, maar... Ja. En dan... Uh... Uh, kijken. Uh, ja, dan hebben we René Riva. En, uh, en ja, ja. <laughs> dat... Ja, inderdaad. Hé, <laughs> ja. hey, maar, um, Ja, ben jij een verwend uh, TikTok-fan, uh, zeg maar? Wat zeg je? Ben jij een verwend uh, TikTok-fan? Ja, nou, ik gebruik het al uh, best veel tegenwoordig. Ik doe wel veel, uh, veel dingen posten en ik kijk er ook nogal wel regelmatig op. Ik vind het op zich wel, uh, wel een leuke app. En uh, ja, slaat bij de jongeren goed aan natuurlijk. Ja, ja, nou ja, het is, uh, de, de, de, vandaag de dag is het uh, ja, allemaal tiktok gewoon. Ja, klopt. Alleen, uh, ja, het heeft, uh, heeft hier en daar wat, wat uh, uh, hoe zeg je dat, met, met privacy en dergelijke. En dus daar moet je altijd ja. wel uh, een beetje weet van hebben om dat uh, ja, te kunnen organiseren, zeg maar. Ja, dat klopt, daar heb ik gelijk in, ja. ja. Nou ja, in ieder geval, kunnen ze je daar volgen? Ja, zeker weten. En dat is uh, regelmatig dus uh, filmpjes of uh, ga je ook nog eens live? Ja, nou, de meeste, meestal doe ik altijd gewoon uh, van een beetje van een, echt van een leuke optredens. Dus daar uh, post ik gewoon niet zo leuk over. En uh, ja, verder kunnen ze mij altijd uh, boeken op een e-mail. Dat is uh, bookings at mikeriva.nl. Dus, oh, uh, en daar kunnen dus ze ook, ook nog terecht. Altijd, uh, handig om te weten. Ja. Hé hey Mike, dan rest mij nog één vraag. Wil jij me aankondigen? Dat is helemaal goed. Doe ik. Oké. Okay. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single. Uh, Dat komt alleen door jou, van Mike Riva. Mike, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. En een heel goed weekend. Komt helemaal goed. Jullie ook een fijn weekend. je hey, dankjewel man. Tot de hoi. volgende. Hoi hoi. Soms zit het even tegen. Van er alleen maar regen. Kom jij en kleurt voor mij een regenboog Jij laat de zon weer schijnen De zorgen weer verdwijnen Haalt het beste voor de lach Jij maakt voor mij van elke dag de mooiste dag Jij laat de zon weer schijnen De zorgen weer verdwijnen Riva en dat allemaal, dat komt alleen door jou. Ja, heerlijk nu. Wij gaan naar de andere Hazes en hebben het over een nieuw begin. Blijf er lekker bij, want straks gaan we nog iemand bellen. En wie dat is, hoor je dan? begin was dit, André Hazes. En uh, ja, heerlijk. We gaan uh, langzaam af op de klokje van 6 uur. En dat doen we met uh, nog, uh, denk ik, een uh, kleine twee platen. En uh, de eerste is Johnny Bach en Sylvia Romy en Als je gaat. Blijf lekker bij. Zo dadelijk natuurlijk de tweede uur entertainer voor jou. Als je gaat.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 Als je gaat, Als je... ben jij niet langer hier bij mij? Toch blij zielsveel van je houden. Als je gaat, wordt alles anders dan voor hen, Verlies ik jou zelfs in mijn dromen. Zal ik jou liever lachen en ook jouw stem niet meer horen? Zijn, zonder jou ben ik Als, je gaat, Als je gaat, dan leef jij voort in mijn gedachten in het dagboek van ons leven.